Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Niet alle restaurants konden vandaag open. Ze hebben last van een personeelstekort en ook zieken door het hoge aantal coronabesmettingen. Zo bleven een groot restaurant in Wevershoofd in Noord-Holland vandaag dicht. Omdat van de 130 man personeel een derde thuis zit met corona of in quarantaine. Het gebeurde op meer plekken.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 De Britse premier Boris Johnson is voorlopig niet van plan om af te treden, zei hij tijdens een debat vandaag. De politie is een onderzoek gestart naar de feestjes, georganiseerd door het team van de premier tijdens de lockdown... De druk op Johnson om een stap terug te zetten neemt toe, zegt correspondent Arjen van der Horst. Ja, ook al klonk hij heel uh, strijdlustig, hij kan niet verhullen dat hij gewoon onder zeer zware druk staat. Die druk komt natuurlijk van de Labour-oppositie, die uh, bloed ruikt. Maar die druk komt ook vanuit zijn eigen conservatieve partij. Veel Tories ja, die zijn bang dat alle schandalen te veel afleiden uh, van hun politieke agenda. Deze week verschijnt het onderzoeksrapport met daarin... Met waarin duidelijk moet worden of Johnson van de Feestjes afwist. En fans van de filmklassieker Fight Club zullen in China een ander gevoel aan de film overhouden. Op een Chinese streamingplatform heeft de film een volledig ander einde gekregen. Arla, kijk me. Ik ben echt oké. me. me. Alles gaat hard worden. Spoiler alert, in de oorspronkelijke versie doodt de hoofdpersonage zijn denkbeeldige personage en zie je in de verte ontploffende gebouwen. De regisseur wil hiermee zijn kritiek op kapitalisme laten zien. Maar de Chinese versie laat de ontploffingen niet zien. In plaats daarvan zien kijkers een zwart scherm waarop staat dat de politie het hele plan snel door had en alle criminelen heeft gearresteerd. De Chinese regering past wel vaker films aan. En dan nog het weer vanavond droog, misschien wat regen in het noorden. Morgen eerst regenachtig, later misschien een zonnetje en een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Meer dan 35 weken in de top 40 gestaan. Ongelooflijk. ja. ja. En uh, ik weet dat uh, de meiden allemaal plat gingen voor. Uh, <laughs> en dat was bij Ray Davis misschien dus niet het geval. <laughs> weet je nog die gebaarjes van uh, Dave Berry? Als je van de vliegtuigstap afkwam? Dat was echt een ja. Je nee, kan hem alleen nog geen top op herinneren, volgens mij dat hij daar een beetje stond te playbacken en ja. een beetje mooi staan te wezen. Ja. Ja. Ja. Maar het wel alle vrouwen. Zijn, uh... Ja, dat is ons niet gelukt, begrijp ik. Nou, spreek voor jezelf, <laughs> Nou, ik zou het nu niet meer willen met altijd dat niet toegedoe. Ik denk dat Dave Berry toen de tijd uh, diverse malen zou zijn aangeklaagd. Ik kan het niet bewijzen, maar ik heb zomaar zo mogen vermoeden. <laughs> Zit er geen verjaring op? Zeg je? Nou, nou, dat uh, is ook moeilijk te bewijzen allemaal natuurlijk. Hè? Het, het ene woord tegen het andere. Wat ik nog wel wil zeggen over... De, ik, bij de vorige uitzending heb ik... en een aandachtige luisteraar heeft dat waarschijnlijk opgemerkt.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 Nou, laten we even luisteren wat hij heeft weggegeven. He? Ja. Dit nummer ah, niet meer. Dus. Ja, ja, ik moet je eerlijk zeggen. dat uh, Ik snap wel dat hij het uh, niet zelf heeft gehaald. Het is helemaal geen kinksnummer. En ik moet zeggen. I go to sleep. Het doet zijn uh, naam wel eer aan. Want ik, echt een slaapliedje. Ik, de, dit vond ik dus echt helemaal niks. Maar goed, nee, ik merkte het inderdaad. Er dus zullen ongetwijfeld pretenders fans zijn. Die het niet met me eens zijn. En ik denk dat het komt omdat zijn, hij was toen getrouwd was met de Chris die Dat hij het voor haar geschreven heeft. En dat hij dacht wegwezen met het nummer. Heeft hij goed gedacht. ik vind het helemaal niks. Maar goed, het moet ook kunnen, toch? Ja, daarom. Ik vond het wel een mooi nummer, ja. Het, ja, het is echt een, het maar een hele, wat, ja. langzame bellet. Ja, ja. Dus er zit moeten wat peper in ergens, Er zit ook ja. geen vooruitgang in. Ja, ja. ik vind het ja. ook mooi georchestreerd en zo. Ja, dus, dat is uh, een mooie productie. Dus, ja, ja, het is een heel slaapje, <laughs> ik. ik. kan niet zo bij het slaap vallen. Maar goed, nou, goed. je moet er dus ook tussen zitten. Ja, daarom. Dat heeft hij toch maar gedaan inderdaad. Ja. Volgens mij is het ook wel in de top 40 ergens begonnen. Ja, ja, het is, is al market. een hit geweest. Een ja. ja, behoorlijke ja. ja. ja. Oké, okay, dan gaan we weer naar een volgend hoofdstuk van de Ray Davies. Samen met een heel groot koor. Ja, mooi. De Coral Collection. Ja, dat was heel bijzonder. Hoezo? Uh, nou, omdat we nog niet veel beatgroepen hadden opgetreden met zo'n enorm koor. Je kunt het zien op, uh, op filmpjes van een, een festival in Glossius, in Schotland geloof ik.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 En ik was eigenlijk de enige in school. Later ontdekte ik dat er nog een medeleerling was... met de niet vooruit te komen. Dat hebben we stiekem zo bekokstoofd. Maar ik vond de Kings vanaf het begin... Jullie Godney en al die nummers die Maar ik ben het ook gebleven. Heel veel mensen waren in het begin wel fan van de Kings. Maar ik ben ze trouw gebleven tot aan het laatste album. En daarmee was ik wel een uitzondering. En dat is heel jammer. Want Dick van die auteur van het boek van de Kings... die heeft hetzelfde gevoel als ik gehad. Dat je een outcast was... <laughs> Alleen uiteindelijk zijn de Kings nog een cult band geworden. Met, met een paar uh, uh, schitterende albums die, uh, zoals Arthur, het eerste conceptalbum. Alleen de eer ging helaas niet ja, naar de Kings, Tommy. maar ging naar de hoe van Tommy. Ja, ja, ja. Die kreeg veel meer aandacht. Ja. En de Kings hebben Heel pech mooi, gehad ja. dat ze in Amerika ja. ruzie hebben gemaakt. Kortom, <laughs> uh, allemaal droevig en tranen al. Maar ik ben tot aan het laatste album. En nog steeds fan. En ik ja. ben nog steeds ontroerd door heel veel nummers van de Kings. Ja, zonder meer inderdaad. ja, ja. Nee. Dus dat staat ook bij mij, heer. Ja. Iedereen die dit nog niet gehoord heeft, wordt Kings fan. <laughs> en koopt het boek van Dick van Velen. Zeker. We gaan luisteren naar de uh, Coral Collection, nu met Victoria. Ja. I shall fight for this land I shall die to the sun land. To India. to India, Australia, Australia. Australia. to come, Singapore. Singapore, to Hong Kong. Core. Ongelooflijk, ja, ja. Ja. Ja. ja. Mooi, hoor. En dit originele nummer komt van uh, dat conceptalbum... Arthur Order of the Kleine Fall of British Empire. Okay. En dit ging over Queen Victoria uit die tijd. Stampt het allemaal, deze teksten. Ja, ja. Een Mooi samenzang. Zeker. En anders dan het uh, oorspronkelijk originele stuk. Zeker, ja. Ja, ik mooi. Je, je kan ook goed horen dat er een hele hoop mensen aan het zingen zijn. Uh, groot cores, inderdaad. Ja, het ja, heel groot cores. Er zit ja, een hoop power in, een hoop... Uh, ja. Erg mooi. Je ja. dus zou eigenlijk naar het filmpje moeten kunnen kijken. Ik dacht dat het Groot Festival was. Er zitten honderdduizend uh -huh. man ja. van de grote festivals. Ja. En die zingen dan allemaal uit de volle borst mee. <laughs> dat, is dat is mooi. Ja. Heel mooi. Ja. Maar goed, nou, we hebben toch ook een, een, een ZFM televisie. Kort wel, ja. ja. Maar mag die YouTube filmpjes Ik uitzenden? Ik denk dat.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 Kan niet meer gestemd worden van die is mee gestopt? Ja, dat hoorden we afgelopen zaterdag, hè? Ja, ja. ja die is uh, geen leden kunnen vinden. En OPC heeft er weer iemand bij, dat hebben we ook gehoord, hè? Nee. Ja, dat ja. hebben we ook gehoord, ja. ja. <laughs> Opvallend, maar goed. Leuk voor de partij. Ja, ja. Oké, okay, maar we zijn met de Kings bezig, heel ja. Wat anders, ja. Hoewel naam is ook wel een beetje pretentieus, natuurlijk, hè? Ja, de K Kings. Kinky, hè? Een beetje oh, ja, anders.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 een korte broek, ja, ah, dat, dat wel. Ja. Maar geen lederhozen, toch? Ja, volgens mij hadden mijn ouders dat meegenomen uit het Zwarte Woud of zo. Oh, oh, okay. Als een cadeautje. Oh, nou, leuk. Maar ja, dan komen er allemaal wat frustraties naar boven. Maar ja, ik gaan, hoor gaan het, we ja. wat anders doen? Ja, laat lap iets geworden van de Kings. Ja, ook weer van diezelfde uh, CD, Coral Collection, maar nu Shangri-La. Oh ja, dat is een lang nummer, maar ook zo mooi. Een Hele mooie tekst ook. Daar komt die.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 the backyard. Gone are the days when you dreamed of that car. You just want to sit in your chandelier.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 ja absoluut nee, ik face to face ja ook ja maar dit is meer dit is meer nog meer een geheel over de victoria en het concept inderdaad ja. Ja. ja nog meer dat face to face ook dat sluit ook al allemaal op elkaar aan ja maar persoonlijk vind ik Arthur. en dan ook dat chengila dat vind ik vind heel ja, mooi dat mooi nummer inderdaad ja. Ja. ja heerlijke ballad maar goed ja, Uit ja. 69 is het oorspronkelijke nummer Shangri-La. ja, ja. 50 jaar geleden. Ja. Gaan we weer tellen? Ja. Aan op. Ja, inderdaad. Nu nagaan. Dus was ik dus 18 of zo? 19. Ja. Ja, Toen vond ik dit al geweldig. Toen vond je het al ik, mooi. Was, ik was een van de weinigen, zo niet de enige. <laughs> ik, vind, ik zie de frustratie er ja. vanaf knallen. Ja, niemand die je begrijpt. Nee. Iedereen die, die je voor gek uitmaakte, de Kings. Wat is dat nou?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 Dat erg mooi. Maar goed, ja. nogmaals, ik vind alles mooi. Ja, ik vind alles mooi. Oké, okay, maar nu gaan we luisteren naar Americana. Ja. En het gelijknamige nummer Americana. Het is ook een bellet, hè? Ook een, een bellet. Een rustig nummer. Oké, okay, nou... Hè?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 Die spelen allebei gitaar. Dus Studio, ja. Het ja. is, is, is, is een uh, tijdelijke muzikant, zeg maar. Ja, het is geen Kings, zeg maar. Nee. Nee, nee, nee. Niet origineel, nee. nee. Ray Davis met Storyteller. to the end As told to me so long ago by my good friend As we huddled around the log fire We laughed the whole night long As he told me Fate was it fact or fiction? Who can say? Storyteller, I believe every word you say. Storyteller, I bet you told a good tale. Somehow I'll get your message through Nummer. Het is Mooi, niet, rustig, van, de, ja. niet van, de, van de show, want die was echt. Uh, noem het het A cappella, maar het was zonder begeleiding. Maar dit is wel het, uh, het, het nummer van de storyteller. Oh, dit, dat ze de nummers later in de studio hebben opgenomen. Nou, nou ik ik denk dat, dat, Zo, hij, ja. dat, dat hij dit heeft opgenomen later met deze storyteller op tournees gegaan en daar dan omheen praten. Er staan ook stukjes tekst op. ja, klopt. Ja. En uh, ja. daar praat hij de boel aan elkaar, zeg maar. Volgens mij, mijn herinnering. Zat hij alleen en misschien nog met een medegitarist, maar ja, geen klopt, ja, drum ja. of wat dan ook? Nee. Maar het vertelt een beetje het verhaal van Ray Davis. Nou, best wel interessant denk ik dat ze allemaal ja. wel een hoop meegemaakt hebben. Ja, dat uh, mag je wel zeggen. Ja, vechtend ja ik vond het een heel mooi concept. Rollebollen over het podium, he. vechtend en wel. Ja, ja maar hij is nou, hij is 75, dus het rollenbollen is al een beetje voorbij, ben ik maar. <laughs>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 State ruled by bureaucracy, controlled by civil servants and people dressed in gray. I've got no privacy, got no liberty. 20th century people took it all away from me This is the 20th century but too much aggravation. This is the age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 we gotta get out. Ja, oké, okay. nou hoor je er echt dat een live nummer is. Een goed Ook mooi. Ja. I don't want to be here 20th Century Men. Dat vond hij al heel lang geleden. Dus, uh. <laughs> Het album is 97, dus inderdaad nog de 20ste eeuw. Ja. Ja, ja. Ja. ja, ja. Nou, die heb ik dus live gezien. Nou, keurig, ja. In Utrecht. Je zou eens moeten nakijken in boekwerk en De storyteller is een tournee geweest. En volgens mij heb ik dat in Utrecht gezien, de stad Schouwburg.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 Nee, ik heb nog een, een paar toegangskaartjes van uh, ooit een Oh, concept. nou kijk. Ja. Maar ik weet niet meer wat ik die heb. Want, uh, en ik <laughs> heb een krantartikel van, uh, uit het Utrecht Nieuwsblad van het optreden. Oh, nou, dat zijn toch leuke herinneringen. Ja, heb ik nog ergens bewaard. Maar goed, dat ja. komt ooit wel weer eens naar boven. Maar uh, ik weet niet wat het is. <laughs> Met opruimen. Met nee, opruimen. ik ben niet zo bewaardig wat dat betreft. Ja, nee, nee. Ja.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 Ja. Dat vind ik. Uh, de originele uitvoering vind ik verschrikkelijk mooi. Maar kijk hoe dit het live doet. Dit is de. Ray Davies, nog steeds van de storytelling. Oké, okay, okay, ja. Okay. ja? Gotta go to a drag convention. Come on, let's go Hey, right. do what you like, but I like it. Keep going. Come on. Please don't keep me waiting. Yeah. Please don't keep me waiting. 'Cause I'm so tired. tired.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 Ik weet niet wat we uitgekozen hebben, maar... Het zal ja, we beginnen met Catch uh, um, Me If I'm Falling. Oh ja? Ja. Ja? Ja, ja, dit is van Misfits. Oh, de originele LP. Hè. Ja, okay, dit ja. was een ja. latere LP, ja. Ja, zeg me ook niks, nee. Nee, maar helaas ook mislukt, maar toch wel een paar goede nummers. <laughs> Dan <Daar> komt-ie. <laughs> Je Er staat wel een band. Ja, ik weet alleen niet ja. meer van welke LP dit was. Ik dacht van Misfits, maar ik geloof het toch niet, eerlijk gezegd. Nou, nou. Maar uh, het was het 1970 zo ongeveer. Hè? Ja. Het, uh, dit, dit, was, dit was een van de eerste live albums die ik gekocht heb. Want okay. dit album is opgenomen in 1980. Dat is rond die tijd. Ja. Oh, ja. langer later dus. Ja, okay. ja geheugen. Maar het kan best zijn <laughs> dat de opnames waren van eerder. Want dit, dit zijn natuurlijk nummers... Die hebben ze in de loop der jaren altijd Nee, gespeeld, Volgens mij is zoals ik hier lees, gewoon een tournee die in 1980 Amerika. Ja. Dat ze die hebben opgenomen of zo, ja. Ja, ja nou, die nummers waren al ouder, denk ik. Ja, natuurlijk, ja. Ja. ja. Maar goed, er zijn zoveel lijf albums van de Kings. Waar ze opgetreden hebben, er zijn lijf albums van. Echt waar, ja? Ja. ja? Ook veel bootlegs en zo? Ja, ik heb er ook van BBC opnames. Dus ik heb er ja. een van Japan. Oh, maar Japan. op een gegeven moment klinkt dat allemaal ongeveer bijna hetzelfde.